Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal gebreken in nieuw is stegen, zegt de vereniging Eigen Huis. Vorig jaar werden gemiddeld 21 gebreken per huis ontdekt. In de crisisjaren was dat 40 procent minder. Als voorbeelden van gemaakte fouten noemt Eigen Huis een stopcontact op de verkeerde plaats... en een gewone deur in plaats van een schuifdeur. Door de aantrekkende economie en gebrek aan personeel neemt het aantal fouten toe, zegt Eigen Huis. De vereniging adviseert huiseigenaren om het huis goed te controleren en een klein deel van de koopsom achter te houden tot gebleken is dat alles in orde is. De Nederlandse advocaat Alex van der Zwaan, die in de VS vast zat, is weer vrij. Dat meldde Amerikaanse media. Hij heeft een straf van 30 dagen cel uitgezeten. Ook moest hij ruim 16.000 euro boete betalen. Van der Zwaan had gelogen tegen speciaal aanklager Muller. Die onderzoekte Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Werknemers moeten beter worden beschermd tegen gevaarlijke stoffen en het kabinet moet daarvoor zorgen. Vakbond FNV komt met die oproep naar aanleiding van de Groom 6 affaire bij Defensie. Staatssecretaris de Visser bood gisteren excuses aan voor het feit dat medewerkers tientallen jaren niet genoeg werden beschermd tegen de gevolgen van het kankerverwekkende Groom 6. Een kwart van de kinderen van 13 is bijziend, blijkt uit Rotterdams onderzoek onder duizenden kinderen. Die worden al jaren gevolgd door het Erasmus MC. Bijziendheid kwam zeven jaar geleden bij diezelfde groep kinderen een stuk minder voor. De bijziendheid wordt volgens de onderzoekers veroorzaakt door het gebruik van smartphones en tablets.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. GFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Hij zit zo onderuit gezakt, terwijl we al uh, bijzorg zijn. Ja, het, bij mij gaat het een stuk vlotter, hoor. <lacht> dus... Uh, <lacht>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 Vind je van, toch? Ja, vind van? Ja. waar wou je zeggen? Ja, ik eh, krijg een, de ruststand nog even door van VSV. Ja. 3-3. Oh! Nee, ja. Ja, dus nou, Johan dat heeft, is dat <laughs> Johan, die heb zo meteen te vertellen. Dat geloof ik ja, ook. Dus dat Johan had starten. gelijk, he, want hij zei: het was zowat al 3-3 en het werd grimmiger. Maar we gaan zo meteen naar Johan toe. Nou, ja, goed, dan zullen we er ook nog maar even een fijn stukje muziek erbij gaan uh, draaien. De Bomfunk MC's. And also hold on tight as a rock the mic, right? Oh, excuse me, but don't let's synchronize synchronizer with the analyzer. Coming, wipes the session, let there be a lesson question. You carry protection, I will your heart go up like selling Dion.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 die nam die ballen in actie scherm er maar af legde er een breed neer en pam pegel koolen was 3 ja dus PSV kan uh, nu gewoon een borst nat uh, gaan maken voor uh, nou, de komende helft een hele borst <laughs> ja, ja het is iets ombrengt van VSV. ja uh... ik vind ziek veel sterker maar ja dat, hey, dat dat komt allemaal dat het grote jongens zijn en uh, PSV is helemaal van die kleine jochies.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 Kwiatkowski won hem voor dus Van Emde Moscon, kampenaars Beva. En dat zijn de eerste vijf. Voordat ik een peer heb ik er nog twee updates. Ja. Jong HFC staat inmiddels met een 0-2 voor. En wie heeft de tweede? Loed de Kwant. Oh, de Kwant-familie weer. Ja. Die scoren weer punten vanmiddag. Lukt het allemaal? <laughs> ik moest even wat improviseren, want de horen lag er nog naast. Dus, uh, <laughs> dus krijg je um, dit soort en, effecten, ja. Uh, Heligom kreeg direct naar rust een, een strafschop uh -huh. tegen HSV, uh, ja, HSV. Ik zit iedere keer met het HSV in mijn hoofd. HSV? Um, uh -huh. Maar die werd gemist. Dus daar staat dan steeds 0-2. Okay. Duidelijk. En uh, verder zeg ik, uh, mannen, hele fijne uitzending. En uh, hoe doen we dat nou met de, met de kwanten? Ik ga je alles doorgeven, Oké, okay, Kijk, kijk, er kijk, kijk, wordt weer gebeld. Oh, nou blijf ik even wachten. Ik wil weten wie het, het is. ik weet ook wel het wie het is. Het is een gekke huis hier, hè, joh. Ja, en het hoofdkantoor staat hier in ieder geval. <laughs> nou, eens even kijken. Dat meteen. Ja, CFM Sport live. Zeg het u het eens? Maurice hier. Ha, Maurice! Oh, ja. Maurice, we meteen in de uitzending, hè? Je zit er meteen in, want uh, kijk. Ja, ja, ja. Vrij trapt, Tom Jacob. Gaat staat achter de bal. Ja. Nou, vertel het ik maar. Vertel uh, maar. We, we horen je niet helemaal goed op. Hoor je me niet goed? Nee, nee ja, nu wel. Nu wel? Nu wel. Oké. Okay. Maar je, uh, ik ben in de uitzending. Ja, je ja. in de uitzending. Ja, zeker. Ga Gaat nu achter de bal staan Tom Jacob? Ja. Nee, ik pak hem. Gewoon de keeper. Is niks aan de hand voor de rest? Ik denk, ik neem dit even mee. Bal, ja, nee, maar, maar, het maar, maar hoe, ook, hoe, hoe, hoe staat dat nu? Het is nog steeds 1-0, derde minuut, de rust is net uh, voorbij. Oké, okay. dankjewel. Hey, zorg even voor wat goals, even schoten.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 Whoa! Dat was hem. Mooie nummer, hè? Ja, maar het is wel een, een speciale uitvoering, had ik me laten vertellen, net. Dus uh, dit bracht de tijd alweer op 16 over 3. En we gaan even naar Roland Garros. Ja, dat is goed. Uh, Wesley, jij weet dat toch? Wesley Kolof strandt met zijn Nieuw-Zeelandse partner Artem Sitak in de achtste finales van Roland Garros. Het als vijfde geplaatste Colombiaanse duo... Juan Sebastian Cabal en Robert Vara uh -huh. is in drie zetten sterk. 3-6, 6-4, 6-3. Ja, nou en dan uh, staat op koord één staan uh, twee Nederlanders uh, te, uh, te dubbelen. En dat zijn Martijn Middelkoop en Robin Hazen. Die, uh, die spelen hun uh, dubbelpartij tegen uh, het Franse duo... Mahu en Herbert en het, uh, tweede, in de tweede set staan uh, de Nederlanders voor met vijf tegen vier. Terwijl ja. ze de eerste set hebben verloren met zeven tegen vijf. Dus alle kansen nog. Ja. Goed zo. Nou ja, eh, we gisteren natuurlijk ook nog... Eh, trouwens, eh, er is nog een Nederlandse actief in het dubbel. En dat is Kiki Bertens. Die speelt met Larsson. En eh, daar staat het eh, op dit moment 1-0. dus voor Kiki eh, die, die, die, die, die, die, die is echt goed geworden. En jammer dat ze die derde wedstrijd verloren. Ja.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 Uh, loopt uh, de klant uh, samen met de... Uh, nee, de samen met de uh, Munir, Munji, uh, Ja, draai een uh, verdediger van uh, Geemert zo enorm dol... Dat hij uiteindelijk besluit om uh, hem zo binnen te schieten. Ja. ja jongens, dat, uh, dat is gewoon gespeeld. Dat is klaar. Nou, uh, Hennie, uh, dan uh, kan jij met een, uh, met een big smile uh, terug naar de Sint Maarten de komende maanden. En, uh, want, uh, want ja, er zit weer iets aan te komen voor de Koninklijke HFC. Ah, het is toch onvoorstelbaar, joh. In vier jaar... Ja. Uh, dat team...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 Zit je in een tunnel bij Heemsteden, Aardehout of zo, Dano? Ja, ik zit in Aardehout. Je valt af en toe weg. Ja, dat bedoel ik dus. hij Dat bedoel ik. Jongens, laten we serieus blijven. Ja, dat is goed. Maar goed, dat was even nog een tussenstand melden tussen Gemert en HFC. Welke HFC is het? Jong HFC. Jong HFC. 04. Nou ja, goed. Is die een beetje ook.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 Nou, toch weer leuk voor... Uh, dat dat je... lijkt me wel, want uh, ja. op die manier uh, denk ik dat hij nog wel even voorlopig zinvol nog bezig uh, nee, het zal zijn. Maar maakt Selke zeker niet minder. Uh, dat denk ik ook niet. Ik uh, ben benieuwd wat hier op het uh, illustere lijstje van muziek uh, van Martijn Prins staat. En dit is een Superster met Brace. Je speelt zo hard to get. Heb je wel eens een moet je zeggen, schat, ik vind je zo doop Je lichaam zo perfect, krullen tot in je nek Wil je vliegen? houden, won je donderlo Ik kijk niet eens naar mij, kijk niet eens meer opzij Want je weet het, schatje, je bent zo sexy In RM bieden men, maar je lacht alleen naar de cam En nu moet je zeggen, begrijp je echt niet You've been the superstar Niet het veelste, goed je misocraat zie Ik ben voor jou een G, hij vindt mij een celebrity Ik zeg het voor de laatste keer Ik vind I'm gonna make to Chick's or a Ja, zo, zo uh, werkt dat, want uh, voordat je het weet, uh, dan is het alweer tijd. Uh, kijk, Hans. Oh, jezus. Uh, hallo, <laughs> hallo. <laughs> oh, Ho, ho, ho, ho, ho. Ja, uh, die, die, die bewaren we nog. Uh, want dan komt Henny ook nog uh, aan zijn uh, trekken. Uh, <laughs> want ik hoorde al een klein stukje belen. Hans Wolf hebben we onder de knop. En dat gaat over een toernooi, Henny. Ja, het jaarlijkse G-toernooi bij HFC. Zonder twijfel de leukste, sportiefste, gezelligste...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 dat weet ik niet. Nee, oké, okay, nee, okay. dan het is, is het duidelijk. Ik is niet verbaasd, want uh, het is heel simpel om het om te zetten. Uh, ja. We hebben in de tijd in Haarlem ook subsidie gehad, dat krijgen we nu niet meer. Maar uh, joh, wat is er nou moeilijker dan uh, um, gewoon een, een advertentie te zetten dat er zijn kunstgrasvelden zat. Uh, en van 10 tot 11 uh, lekker een balletje trappen en dan kom je koffie drinken. Ik bedoel, in al die clubhuizen vinden ook wedstrijden plaats, dus waarom niet ze? Ja.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 Uh, ...die eigenlijk uh, gewoon wilde voetballen samen met zijn broer... ...en toen zag hij natuurlijk wel die beperking op een gegeven moment... ...en die samen met zijn moeder is hij dit uh, op gaan zetten... ...en het begint met 1, 2, 3, 4, 5 kinderen... ...en nou hebben we er onderhand uh, 60... Uh, ...ook weer met heel veel vrijwilligers... ...die uh, met hart en ziel elke woensdagmiddag... ...en ook smalig avond, uh, training geven...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 voor, voor, voor de met name de wat ouderen die, uh, die zaten nog even te kijken. Hé, hey, Hennie, het is degene die samen met de ouders voorzitter de van AFC... Uh, Hugo Pettink uh, de prijzen uitreikt. En dat heb je op een fantastische manier gedaan. Dankjewel. 400 medailles, ja. We werden geholpen door drie lieve dames, hoor, die dat deden. <lacht> maar ja, we hadden geloof ik 60 bekers. Dus uh, we hebben lamme handen. <lacht> maar dit was weer echt niet nodig, hoor, wat je nou weer doet. Nee, ja ben... nee. Sorry. <laughs> Dag Hans, dankjewel. Beste met jullie programma, jongens. Dankjewel. dankjewel. Hey, trouwens, eh, luister je? Ja. Dus je weet dat Jong, ha jonge ha Ajax, jong HFC met 4-0 leidt. Oh, dat is goed nieuws. Sir. Ja, want in... ik leef in een andere wereld op het strand nu. Ja, ja, ja. Vincent Kwant, Loek de Kwant, Ilias Bronkhorst... en een eigen doelpunt naar nou, een geweldige combinatie... tussen Vincent Kwant en Moenier. Het pareltje van HFC... Goed, ik kijk, naar, ik kijk naar de zee en ik groet jullie. Dankjewel, Dag Hans. Dankjewel. Ja, dat was uh, Hans Wolf. Um, ik, ik weet niet of jij nog uh, verder nieuws hebt. Uh... Ik, ja, niet als ik zit te praten, kan ik niet kijken. Nee, oké, okay, okay, maar goed. Um, ik, ik, ik, ik zit al, ik trouwens net even nog een, een mededeling. Of tenminste een, een tussenstand tussen Zwaneburg en VVA Spartaan. Want daar uh, wordt ook uh, gespeeld.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 Sorry hoor, ik zit een glapje. Zullen we een lekker even vriend? Nee, ik maak een glapje, ik maak een glapje. Maar daar kan jij wel tegen, toch? Ik wel. Oké. Okay. Nog twintig minuten. Jeffrey Her Herlings vecht met zijn concurrent in de twee wereld in de wereldtitelstrijd Tony Cairoli om de zegen tijdens de eerste manch van de MXGP in Groot-Brittannië. De 32-jarige Italiaan rijdt aan de leiding, maar de Brabander heeft hem in het vizier...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 Ja, ja. ja, het is, is, is volopstrijd, voor allebei hoor. Ja? Mee, ik het, oh, we gaan water drinken. Nou, is ook wel lekker. <laughs> hey, een, een blunder van de keeper. Ach. Van VSV? Ja, die lieten ja, liet door zijn benen rollen. Ja. Ja. een meter, schot van de jaren, een meter of zestien. En zo door zijn benen, met zijn benen kunnen stoppen. <laughs> <laughs> ja, maar goed. voetballers zouden doen, maar die staat niet op kool natuurlijk. Nee, maar... Nee, nee. Nee. Okay. Je had het over water drinken, dat betekent dat de helft van de laatste helft ook al weer voorbij is? ja, zeg maar nog bij 25 minuten. Ja, ja. Dat is een beetje per definitie wat jij al om twee keer hebt gezegd. Het slechtste moment voor VSV. Voor VSV, ja. ja Hoewel <laughs> ze zijn wel volop in de aanval. Dat uh, dat speelt dan een beetje slim. Je laat ze een beetje komen en dan vallen ze uit. En zijn was ze een nou hele snel naar links buiten. Een hele goede voetballer. maar dat doen ze wel goed hoor. Ja, dus, nou alle wedstrijden zit nog alles in. Stel nou dat het 4-4 wordt, wat gebeurt er dan? Gaan we verlengen. Oh, dus wel echt verlenging, niet gelijk straf. Ja, uh, tenminste, uh, wij, uh, ik heb het gisteren bestorven als meegemaakt. Dan kreeg ik door dat we gingen verlengen en daarna pinaal te schieten. Ja, ja, oké. Okay. <laughs> Nou, dat dan, dan kan het dus nog een uh, hele lange middag worden daar uh, in Velsenbroek. Moet je goed luisteren, ik weet mijn mevrouw beloofd om lekker te gaan een trastje te pakken en <laughs> naar het eten te gaan inhalen. Dus ik heb dat ooit, <laughs> hoe moet ik dat over nou weer thuis vertellen? Ja, Goh, nou ja, goed. Dus jij je, dus je bent in die condines dan al? Je redt je er wel weer <laughs> uit, jongen. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Dank je hey, wel. Dank je. Doei. doei. Ja, want de volgende, de volgende beller hangt weer aan de telefoon. Ja, maar, ik, ik, zou, ik zou bijna zeggen, wie mag het uh, zijn en welke wedstrijd? zie je van Sport live, zegt u het maar. DCG op 1-1. Dankjewel, dat is Maurits, Havenbus. Ja, ja, je zit er gelijk meteen in, want ja, uh, we, hadden, we hadden Johan aan de andere kant van de, van de lijn, dus uh, vandaag. Wie maakt hem, uh, Maop? Uh, de nummer 5, Bilal. Een uh, geweldige actie. Uh, van, van, de, van de... Je valt weg. Ja. Je valt Hoor je weg. Nog? Ja, ja je bent er weer. Ja, je ja. bent er weer. Oké, okay, nee, het is uh, Bielal die je maakt, echt een werkelijke goede actie van hem. Uh, hij komt op en als uh, schiet hem kort uh, aan de binnenkant ging, schiet hij hem binnen, 1-1. Het, het was eigenlijk wachten op de 2-0, die jongens krijgen natuurlijk kansen, deze genen weten ze. Uh, normaal gesproken wel raad nee, maar het is, uh, het is gelukkig weer 1-1, dus het uh, kan er beide kanten op. Hoe, hoe lang ja. nog? Uh, we zitten in de, de 33ste minuut, dus nog zeker een kwartier. Ja, ja, maar goed, de kans op een verlenging is ook daar aanwezig.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 Maar daarentegen, goede berichten uit Schemert. Ja. ja. Voor mij stond het daar 4-0 nu. Klopt dat, Henny? Ja, dat klopt. Vince oh, de kwant, okay. Luke de kwant, Ilias Bronkhorst. En na een schitterende combinatie tussen Vins en Monier... schoot dus in eigen doel 0-4. Nou, kijk. Nou, dat zijn goede berichten. Dus die vellen volgende week de halve finale. Ja, prachtig. Tegen 21. Ja. Thuis, dus dat is mooi. Dus uh... Nee, hier is het gebeurd, Henny. Nog vijf minuten en... Uh...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 Nee, heel gewoon geval van een beetje tegen. Ja, kijk, als je penalty erin gaat natuurlijk, krijg je een heel ander wedstrijd. Maar ja, het, is voetbal. het blijft voetbal. Ja. Ja. En uh, ja, dan krijg je een heel ander wedstrijd natuurlijk als we het 1-2 op het scorebord staat natuurlijk. Dus, uh, ja. Je hebt, ja, uh, hebt wel eens betere kom. berichten doorgebracht, Matthijs Mulman. Ja, sorry maar. Uh, <lacht> <lacht> uh, eigenlijk, het is ons clubje niet, hè? Nee, nee, nee. Maar snap hier naar voren vorige maar dat vind ik belangrijker. Heel zo, cool. zo is ja. het maar net. Ja, ja, ja.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 hebben ze het uh, zo gedaan dat we niet uh, kunnen volgen... wat uh, betreft de dubbel waar Hazen en Middelkoop mee bezig zijn. Dus dat moet ik zo direct nog even achterhalen. Maar... Nou, ik, ik kan je wel vertellen dat ze er niet in slagen... Inslagen om het dubbelspeltoernooi van Ronald Carross de achtste finale te bereiken. Het duo moesten meerdere erkennen in de Franse... Nicolas Mahou en Pierre-Hugues Herbert 6-7, oh. 6-7. Nou, dan weten we dat ook weer...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 So Koffer was dat met uh, Baker Street en dat wordt gevolgd door Stained met Outside.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 Ja, je hebt nog wat Henny. Nee, Ja, je hebt een telefoon. Oh, ik heb een telefoon. Nou, dan zullen we eens even kijken wie uh, dat onder de knop hangt. Zie je van Sport Live? Ja, je bent uh, direct in de uitzending. Zegt u het maar? Maurice. Maurice oh, Haverbus, Ja, zeggen. Oh, hey. Goedenavond. Ja. Deze G. Uh, deze G schoten en op dit moment in de blessuretijd een penalty voor schoten. Um, dus werkelijk slechte man van het veld, misja van die die uh, schiet uh, in strafschoppiet tegen de hand aan van een, een speler van DCG. Het scheidsrechter uh, durft hem nu te geven. Ze zijn nu nog aan het overleggen. Trouwens, uh, hij heeft hem gegeven, maar de, de onafhankelijke scheidsrechter, nee, maar geeft hem toch. Uh, Tom Jacob staat erachter. Ik denk dat het uh, daarna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 een rondje verder wordt of uh, toch de derde de klas eventueel nog blijft. De keeper staat op de lijn. Kom, Jacobs uh, wordt nog een beetje geïntimideerd door deze geen spelers. Neemt een lange aanloop. Um, scheidt zich fluit zoals Joord. Hij gaat hem nu nemen. En hij schiet hem erin. Rechts onderin. Geweldig. 1-2 voor schoten. Geweldig. Geweldig nieuws, man. Ja. Ja, dus, dus uh, uh, er zit nog een, uh, een lang moment uh, voor Schot aan te komen. om in deze na-competitie toch nog even door te gaan. Uh, Maurice, ja. begrijp ik dat hieruit? Nou, nog, nog één wedstrijd. Uh, ja, dat be begrijp ik ook. Ja. Ja. En, uh, Roda, Roda 23 op zaterdag. Ik geloof de Roda voorstaat nu. Ja.